Jasperine, is er iets waar werkelijk elke Slovaak zich mee bezig heeft gehouden deze week? Um, van alles en nog wat. Uh, het is uh, uh, hier niet echt lente. Het is hier gelijk zomer. Uh, dus dat is uh, het gesprek van de dag, zeg maar. Uh, we praten hier ook graag over het weer. Dat is grappig. Dat nu in Nederland <laughs> ook heel graag is. Heel cultuurgebonden wel hoor. Uh, maar hier praat men toch ook wel graag over het weer. Uh, nou ja, en uh, we hebben het vorige week over helden gehad, maar ja. Peter Sagan, daar moeten we het natuurlijk ook wel over hebben. Winnaar van Parijs-Roubaix. En hij is, ja, weet je, we hebben niet zo heel veel sporthelden hier. Maar dit is wel, uh, ja, dit is wel een, een ultieme sportheld ja. inmiddels. De, de, de wielersport is ook helemaal populair weer gelijk. En, uh, um, en ja, net als ik zeg, we hebben hier niet... we zijn heel, of, De slowakij slow, slow, is heel goed in ijshockey bijvoorbeeld, maar het leeft in Nederland. Helemaal niet, zeg maar. En ja. dus, uh, dat is best een beetje regionaal gebonden. Dat doet ook niet mee aan het WK voetbal. In Nederland ook niet. Dus nou ja, beetje, laten we het daar ook maar niet meer over hebben. Maar ja, deze, deze wielrenner. Ja, dus, uh, dus nee, alle hoop is op hem gevestigd. En het is absoluut een, uh, absoluut een, een Slovaakse held. Dus daar ging het ook veel over deze week. Ja, want, maar ook uh, iedereen vindt hem geweldig. Hè? Iedereen ook in het ja. wielrennen vindt hem geweldig. Ja. Dus er ja. is dus, dus ja. niemand die zegt nee, vind ik niks. Iedereen is fan dat van vind hem. niks. Nee. Maar, Nee, nee, en wat ik dan zelf... maar dat is echt persoonlijk waar ik, waar ik dan zo benieuwd naar ben. Hè, want ik bedoel, we hebben allemaal onze weer helden gehad... in de afgelopen jaren. En uiteindelijk bleek natuurlijk toch altijd... dat ze het niet helemaal 100% op eigen kracht deden. Mm -hmm, mm -hmm. Dus ja, ik ben dan wel heel benieuwd... Hoe dit, uh, of dit dan uiteindelijk ook weer zo ja. Ja, gaat eindigen. Zou wat maar zijn, inderdaad, he? het is, ja, ja, dat zou wat zijn. Zou, ik moet zeggen, het zou echt een enorme domper zijn. Want inderdaad, ja, men is echt heel erg unaniem echt dol op deze ja, manier. Hij ik, doet heel aardig, heb ik gehoord. Ja, hij knijpt hij ook aardig. wel eens ronde rondemis in de bil. Ja. Dat doet hij ook wel eens, weet ik. Ik wil trillen. <laughs> ik weet niet of dat iets heel erg Slovaaks is, maar dat doet hij ook wel eens. Ja, nee. Ja, nou ja, geef me zo gelijk af weer. En zijn broer uh, ja. die zit in, in hetzelfde team, uh, geloof ik. Ho is het nou zo ja. dat alle aandacht naar de, de uh, Peter Sagan gaat? Of gaat er ook nog ja. wel wat naar zijn broer? Wat aandacht? Nee, nee, daar hoor je niet zo heel veel over, eerlijk hmm. gezegd. Nee, nee, ik pak meestal toch hoofdlijnen nieuws mee. Ja. En daarin zie ik hem, nee, gaat het toch eigenlijk allemaal wel over okay. Peter. Zeker naast zijn laatste overwinning. Want hij had de Ronde van Vlaanderen had hij of niet gereden of niet heel best gereden. Nee, niet heel best. Hij had de Nederlander die, gewonnen ja precies ja, ja. oh ja die Verstappen inderdaad ja, ja uh, hoe heet die uh, Nikki Terpstra Verstappen ja. stap is een andere sport, maar die uh, ja inderdaad maar toen had hij niet zo best gedaan dus dan ja dat was wel een beetje domper. maar nu nee nu nu zijn we allemaal weer helemaal enthousiast en fan en uh, ja dat was wel uh, was wel even welkom ja Goed, goed. Heb jij dus, uh, ja, je je ook, ook zitten kijken de hele zondag? Of heb je wat anders gedaan? Uh, nee, ik ben echt helemaal niet zo uh, van zo'n hele zondag achter de televisie zitten. Nee, we nee, hebben, hebben de Week van de Muziek hier, uh, zeg maar, onze, onze familie. Um, want wat wij doen, sinds wij niet meer in Nederland wonen... is dat we proberen zoveel mogelijk concerten van Nederlandse dans of Nederlanders in het buitenland mee te pakken. Oh, okay. uh, want ja, ik denk altijd maar... als we de moeite nemen om helemaal je, ergens naartoe te gaan... Dan, moet, dan voel ik me bijna verplicht om er heen te gaan. Dus we zijn van een week naar Kensington geweest. Oh. Die kwamen... Ja, dat was heel tof. Die kwamen helaas niet in Bratislavien. We moesten ervoor naar Wenen. Want we kwamen in, in Wenen, Bruno, dat is Tsjechië en Praag... Um, en aan de ene van ons dichtbij zijn, ja, ik moet toch nog eens een balletje met de jongens opgooien, of ze volgend jaar ook niet naar Bratislava komen. Maar heel tof, heel klein zaaltje, 300 mensen. Ik bedoel, ja, je bent in Oostenrijk. Dus uh, en het is wel een heel bijzondere mix van, van een soort um, enorme hippe, underground, diehard Oostenrijkse fans en Nederlanders. is ja. heel grappig uh, hoe, de, hoe dat mix. En wij zijn vorig jaar, toen wonen wij nog in Zwitserland, zijn we in Zurich ook geweest. En, uh, en dat was eigenlijk hetzelfde soort zaaltje, zelfde, met hetzelfde aantal mensen, dezelfde mix ook van mensen. Ja, heel leuk, heel top. En we zijn naar Candy uh, Dulfer geweest, want die nam wel de moeite om helemaal naar Bratislava af te rijden. Nou, we dachten, als Candy Dulfer naar Bratislava komt, dan kunnen we die natuurlijk ook niet overslaan. <laughs> Wat ook echt heel leuk was. Heel anders natuurlijk, maar ja. echt, uh, echt ook heel leuk. Ja. En allemaal in kleine zaaltjes treden dan die uh, Nederlandse ja. helden op. Ja, echt kleine zaaltjes. Uh, echt, nou, wat ik zeg, twee, driehonderd man. Uit uh, uh -huh. wij in Nederland wonen, wonen wij in Utrecht. Nou, het zeg maar het oude Tivoli, zoals het op de oude gracht zit. Zo ziet het er ook allemaal een beetje uit, waar we tot nu toe geweest zijn. Dus ja, kleine zaaltjes. We hebben, en dat, dit zijn dan de Nederlandse artiesten. We krijgen van de zomer krijgen we nog Sting op bezoek in Bratislava. Ja, die huurt dan wel gelijk het kasteel af, Tuurlijk. zeg maar. Dus uh, ja, die, die pakte het wat groter aan was ook in no-time uitverkocht. Dus dat was een iets ander, uh, iets ander kaliber, zeg maar, dan, uh, dan Kenny Dilver. Um, maar ja, ja, wij zeggen toch, ja, als iemand toch de neemt om naar Bratislava te komen... nou, dan gaan we natuurlijk sowieso ja. kijken. Dat is, dat is logisch. Nou, ja. Dus goed. nee, het was heel leuk. Goed leuk zeg. Tekenen. Ja, heel goed. We gaan het straks hebben over uh, eten dat heel erg verschilt in Nederland en in Slowakije En over overgewicht. Yes. yes. Maar eerst even naar Alfred in Chili. Alfred, is er iets dat heel Chili bezighoudt de afgelopen week? Of heeft gehouden, moet ik dan eigenlijk zeggen? Ja, iedereen heeft het hier over de pauze. De pauze is in januari hier langs geweest. Hij heeft toen uh, toch min of meer wat verkeers gezegd over een priester... die dan weer een andere priester uh, had gedekt. Die priester had dan weer wat met kinderen gedaan. Nou ja, bekende verhaal. Hij heeft nu heeft hij besloten dat hij, dat hij dat niet had moeten zeggen. Maar hij zegt ook niet het tegenovergestelde. Nou, daar kunnen ze hier uren en uren over praten. <laughs> maar om hier eerlijk te zijn, dat is echt zo saai. Daar moeten we het echt niet over hebben. Maar of of nou, het, over fietsen. we gaan het over fietsen hebben. Even wat anders. Volgen, wij, wij spreken elkaar wel ja. vaker. En uh, elke keer als ik jou bel, dan uh, hebben, ze het, hebben ze het in Chili over die pauze. Ja, het is natuurlijk wel een ontzettend katholiek land. En het is natuurlijk wel heel bijzonder dat de paus uh, hier kwam. Ja. Met name in de, uh, in de aanloop naar het bezoek uh, is, is er wel heel veel over gezegd. Nou ja, tevoren viel het bezoek dus een beetje tegen. Dus ja, daar hebben ze het nog steeds over. Ja. <laughs> het bezoek viel zelfs tegen. Waar, waarom eigenlijk? Nou ja, inderdaad dus, omdat die paus Ja, hij kwam hier binnen en hij heeft even twee, twee diensten gedaan. Vervolgens heeft hij, uh, heeft hij verklaard dat, uh, dat, dat de, de belangrijkste beschuldigde hier... Van, van het kindermisbruik in de kerk, dat het allemaal maar lastig was... dat iedereen daar maar over op moest houden te praten. Mm -hmm. En uh, vervolgens heeft hij ook verder geen, uh, geen slachtoffers daarvan ontmoet... en is hij doorgevlogen. Ja. Dus ja, dat viel wel een beetje tegen. Met zijn pausmobiel zo door Chili doorgereden. Nou goed, dan gaan we het daar niet meer over hebben. We gaan het hebben over fietsen. Vertel. Ja, nou, we, we hebben hier een nieuwe verkeerswet. En uh, daar staat onder andere de zin dat de fiets niet meer op de stoep mag. Nou, dat is en logisch. Dat, uh, ja, dat, ja, dat zou je denken. Maar uh, hier, met het totale gebrek aan, uh, aan fietspaden... en ja, de, de wegen zijn... Uh, zij ja, zijn grote mensenwegen, zeg ik wel eens. Uh, je moet je voorstellen, ik fiets hier... en dan, dan rijd ik over uh, grote vierbaanswegen... en dan, dan rijd ik hier naar de voetbalclub, hier vlakbij. Ja. Da daar rijden mensen dus gewoon 60 kilometer per uur... en dan, dan zit ik op mijn fietsje tussen... en dan pak ik het klaverblad en dan voeg ik in. <laughs> en dan kan ik doorfietsen en zo kom ik bij mijn voetbalclub uit. Dus wow. ja, ik kan me dan wel voorstellen... dat er mensen zijn die toch liever de stoep pakken. Wat heb je dan voor bescherming allemaal aan? Helmen en zo ook? Ja, een Helm is je toch wel redelijk verplicht. Okay. Uh, uh, het leuke is dat je, dat je hier ook mensen ziet die beginnen dan net met fietsen. Mm -hmm. En die, uh, die kopen dan de complete set, alsof ze, uh, alsof ze mee gaan doen aan het WK mountainbike of iets dergelijks. Ja, ja, ja. Dus die hebben alle, alle mogelijke vormen van bescherming en handschoentjes. En dat dan allemaal hebben ze aan. En dat is ook een heel gek idee. Hè? Want, want in Nederland uh, fiets je, en, en dan word je over het algemeen uh, hoor je iemand achter je gillen dat je aan de kant moet. En dan komt er een wielrenner voorbij blazen in zijn, uh, in zijn nieuwste kleding. Mm -hmm. Ja, en hier rij ik op mijn stadsfietsje... rij ik er zo drie, vier, vijf... in dat soort kleding voorbij. En dat, dat klopt dan niet helemaal in je hoofd. Maar ja, dat zijn mensen die beginnen net met fietsen. Maar die kopen wel eerst al het nieuwe spul. Nou, die proberen het al drie keer. En als het dan tegenvalt... staat de fiets straks weer in de kast... Ja. Met, met alle kleding erbij. Ongelooflijk. Ja, wij, wij Nederlanders gaan er altijd maar vanuit dat iedereen heel goed kan fietsen. Maar ik, ik ben ook een keer op vakantie geweest in Indonesië. Door de reisvelden gefietst. En daar waren ook allemaal mensen die, die vielen gewoon in die reisvelden. Want die kunnen gewoon niet zo goed fietsen als wij. Ja, ongelooflijk hè. Ja. Je, wat, wat mij hier ook altijd opvalt is uh, dat, dat wat je, wat je op een fiets goed moet doen... is dat als je omkijkt om te kijken of je, nou ja, of je in mijn geval dus in kan voegen... maar ja. of je linksaf kan slaan of rechtsaf kan slaan... Ja, dat is wel de bedoeling dat je alleen je hoofd omdraait... en, en niet ook je schouder en, en, je, en je arm meedraait... zodat je eigenlijk alvast de kant op gaat... Waar, waar je nog, waarvan je nog niet weet of je er wel heen mag. Ja. Nee, dat staat dus nu ook in de verkeerswet. Een, een auto moet een fietser eigenlijk uh, de volledige rijbaan die hij nodig heeft gunnen. Dus die moet anderhalve meter afstand houden bij het inhalen. Nou, lijkt, lijkt mij een prachtige uh, idealistische gedachte... Maar ja, in de praktijk, als, als het hier allemaal vol staat en, en, en de wegen zitten hier natuurlijk veel vol, uh, veel files. Mm -hmm. Ik geloof er helemaal niets van dat, uh, dat een auto zoveel ruimte gaat laten en rustig 200, 300 meter achter een fietser blijft hangen. Dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. <laughs> nee, jij kent de Chileense dus, uh, rijstijl. Ik ben, ja, ik ken de Chileense rijstijl. En, uh, nou ja, dat, dat wordt nog wel. Ja. Uh, ja, voor, voor mijzelf is het ook heel jammer hoor, want ik heb dan weer de. Nou, laat het de Amsterdamse fietsstijl noemen. Dus uh, ja, er zijn niet veel herrichtingswegen. Ja. En als, uh, als de weg mijn kant op gaat, nou, dan, dan cross ik rustig over de weg. Maar als de weg toevallig de andere kant op gaat en ik wil er toch langs... Ja, dan rijd ik over de stoep. Dat, dat mocht nog. Dat mocht nog. Maar ja, nog. dat, uh, dat is, nu dus wel, ja, is nu wel voorbij. Dus ja. ik uh, ja, zal er toch wat beter op moeten gaan letten. Beter opletten en omfietsen wordt dat dan, Alfred, met deze nieuwe wet. Ja, ja, we zullen wat nieuwe routes gaan plannen. Ja, heel goed. Heel goed. We gaan het straks onder andere hebben over uh, overgewicht in Chili. Maar uh, eerst is het even tijd voor muziek. Het is zaterdagnacht, dus laten we gewoon starten met een lekkere knaller. Hou je vast. The way you move, the way you feel Dit was Dua Lipa en dat is een Britse zangeres met ouders van Kosovaarse Albanese afkomst. Dat was hem. Dus uh, alle reden om een keer te draaien in de wereld van BNN Vara. De wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. De Europese Commissie kondigde deze week aan wetten te gaan maken. die ervoor gaan zorgen dat een product van een bepaald merk. overal ter wereld dezelfde ingrediënten heeft. Dat is dus niet zo. Nutella, dat smaakt bijvoorbeeld overal ter wereld anders. Ja, terwijl hetzelfde, uh, uh, hetzelfde merk blijft. maar ook bepaalde thee is nergens hetzelfde. Nou, voor muffins zou dus heel goed hetzelfde kunnen gelden. Al is dat volgens cabaretier Patrick Laurij niet zo'n hele geliefde snack. Wij, wij stappen de bioscoop binnen en normaal gesproken zeg ik gelijk van, joh, wil je het drinken, wil het hebben, weet je, we zijn allemaal het gelijk over. Ze zeggen, joh, uh, ik hou wat thee in een muffin. Hè? Muffin. Het is gelijk. mijn muffin. Kijk, uh, voor alle duidelijkheid. Uh, ik ben niet anti-muffin. Maar net zoals de meeste mannen, hè, de meeste, je uh, denkt niet snel aan een muffin. Als een versnapering. Zeker niet bij voorbaat Van ja toch, we gaan, ik wil een muffin. Ik weet niet wat ze hebben daar binnen, maar ik ga voor een muffin. Zelden, zelden is dat aan de hand. Sterker nog, je, slaat, je ziet ze niet eens, meestal. Ze zijn er gewoon, maar je ziet ze niet. Eigenlijk denk ik er pas aan als iemand zo naar je toe komt... van, hey pet, ze hebben alleen muffins hier, man. Dan ga je erover nadenken. Oh, misschien moet ik zo eentje nemen dan. Nogmaals, ik ben ook nooit met mijn maan, toch? He? Dat we, hey, De wedstrijd begint zo, ik okay, heb bier, muffins, ja, toch? Ja, we gaan het hebben over producten die in het buitenland... dus heel anders smaken dan in Nederland. Sigaretten bijvoorbeeld, die kun je volgens mij ook heel anders smaken, proeven dan ze zijn in Nederland. Nou, we gaan het hebben over uh, uh, verschillen. En Jasperine, dit onderwerp is eigenlijk op jouw aanvraag. Jij wilde het hier graag over hebben, dus nou ja, vertel. <laughs> vertel, ja. Nou ja, uh, het is inderdaad. Nou toen wij naar Bratislava verhuisden uh, vorig jaar, toen hadden wij wij kenden mensen die hier woonden. Uh, wij woonden hier voor in Zwitserland en zij woonden ook in Zwitserland. En onze dochters zijn bevriend. En nou ja, zij komen, zij, zij zijn hier geboren en getogen en bad slapen. Dus nou, het eerste wat ik vroeg, weet je hoe is leven daar? En het eerste wat zij mij vertelde ga uh, boodschap doen in Oostenrijk. Oké, okay, waarom? Um, nou ja, omdat inderdaad de kwaliteit uh, of de, de ingrediënten van de producten... Um, zoals inderdaad Nutella of Lint, chocolade of nou, noem maar op. Gewoon echt globale, weet je, die overal ter wereld te koop zijn. Hebben hier een, mindere, uh, of een nee, andere ingrediënten. Mm -hmm. um, en vaak goedkopere grondstoffen. Ze worden vaak goedkoper geproduceerd. En dat is echt iets van oudsher, want het is niet zo dat het hier goedkoper is. Is, zeg maar. Het is niet zo dat ik hier van pot Nutella 1,50 betaal en in Oostenrijk 3,50 of zo. Het is ongeveer even duur. Maar toch zeggen ze, ja, nee, het is toch anders en er schijnt ook onderzoek naar geweest te zijn dat het inderdaad zo is. En recent, maar ik moet even denken, meneer, dat was ik denk dat het een najaar was, is er binnen de Europese uh, Commissie zijn er ook vragen over gesteld. Dat dat niet moet kunnen, zeg maar, binnen een uh, uh, als je één, één merk voert. Ja, dan moet dat van dezelfde kwaliteit zijn. Ik weet wel. Smaakverschillen worden vaak wel aangepast op de smaak van, van de, het volk. Want ja. Toen wij in Zwitserland woonden, kon je natuurlijk lintchocolade, dat was natuurlijk hè, het, het Zwitserse uh, stofartikel daar. Zeg yeah. Precies, en de fabriek stond er en hij noemt allemaal op. En ik had wat Amerikaanse vrienden daar en die zeiden: Echt, de lintchocolade smaakt echt anders hier, want in Amerika is het veel zoeter, want dat vindt, vinden Amerikanen gewoon lekkerder, of dat, dat, dat trekt ze meer aan. Mm -hmm. Dus dat, het wordt, het is wel iets iets universeels, maar um, het feit dat van van goedkopere ingrediënten of van mindere kwaliteit zijn, dus nou ja, dat dat zou op zich natuurlijk niet niet moeten kunnen. Nee. Um, wat wel, ja, nee, goed, oké, okay, prima. Ik ga boodschappen doen in Oostenrijk. Kan ik ook verstaan wat ze zeggen en kan ik ook weet ik ook wat ik koop? Want ik heb hier, toen wij net hier woonden, echt een aantal keer iets gekocht waarvan ik later dacht: ik dacht toch echt dat dit, nou ja, noem het op was. En wat was het dan? <laughs> nou, één keer hebben we gehad toen moest ik, um, ja, de, mijn kinderen zitten op een internationale school en dan heb je eens en zoveel, heb je dik veel? Dan moet je keetjes bakken en dan worden die verkocht weer aan je eigen kinderen. Eigenlijk koop je eigen kinderen dan die keetjes weer terug voor 50 cent of zo. En op die manier wordt er dan geld ingezameld voor een goed doel. Nou, oké. Okay. Dus ik ging keetjes bakken. En dan wil je zeg maar een grote, grote batch, 20 keetjes of zo. Dus ik had extra bloem nodig. Dus ik had tegen mijn man gezegd, nou neem jij nog wat bloem mee op de terugweg... als jij van je werk komt? Nou, goed, hij had twee pakken bloem meegenomen. Dus ik gooi het erin. Het zag er al een beetje gelig uit. Maar nou ja, ik heb er niet aandacht bij aan gegeven. Want ik had inderdaad gekeken op die verpakking. Het zag er enorm uit. Totdat ik heel even dacht... ik proef dat deeg even, Want het was echt... Chocolade, chocolademuffins. Ja. ja, en toen... Ja, ik, nou, ik, tot op de dag vandaag weet ik niet precies... wat het is. Maar ik denk dat het iets was... van gemalen kikkerertel of zo. Het ah. was heel bitter. <lacht> het was echt niet... Dek. En heel eerlijk, het was goed... dat ik het proefde. Want ja... Weet je, meestal bang ik ze gewoon. En dan gaan ze in een mee. meter vol. Oh, ja, precies. <laughs> ja, ja, dat was wel de ergste keer dat ik echt dacht... oké, okay, ik moet echt beter... Um, ja, en Google Translate helpt je daarin ook gewoon niet altijd. Dat uh, is mijn ervaring ook. Ik ja. weet het soms ook niet helemaal. En, en, ja. dus, um, dus nee, dat... Um, uh, ik, nogmaals, we doen hier ook absoluut wel, uh, wel boodschappen. Maar voor een aantal dingen ga ik toch inderdaad uh, over de grens. Omdat het daar net duur is. Um, maar toch vaak wel van betere kwaliteit. Ja. En mijn algehele uh, conclusie... na uh, 2,5 jaar niet in Nederland wonen... is dat het brood... Ja, persoonlijk, ik vind het overal lekkerder... dan in Nederland smaken. Oh ja? Ja, ja. ja misschien kochten wij niet op de juiste plekken brood. Uh, ik denk dat als je naar zo'n... Uh, dat je zo'n uh, broodjuwelier gaat of zo, uh, waar ze vers bakken... ja, dan krijg je echt wel lekker brood, maar gewoon in de supermarkt... nee, als ik ook weer in Nederland ben, denk ik ook weer, oh nee... terwijl hier brood in de supermarkt, ook, het is allemaal ongesneden, hè? je koopt alleen maar grote broden. Oh ja. Dat was in Zwitserland overigens ook, dat gesneden brood is echt typisch Nederland. Um, en hier heb je dan wel zo'n zo snijmachine staan... dus als je echt wil, dan kun je wel, wel ja. daar snijden... Ja. Um, maar ik weet niet, het zit is, is meer smaak aan en het is veel minder lang houdbaar. Hoor. Je moet het echt wel binnen een dag eten, want dat is eigenlijk wel een beetje oud. Um, en wat ze hier veel met brood doen, is veel maanzaad erdoorheen. doorheen. Dan zijn ze er sowieso dol op, maanzaad. Uh, het gaat door heel veel brood, maar ook de nagerechten, um, allerlei meel of deeg dingen gaat het vaak doorheen. En ja, je moet er wel van houden, maar ik vind het wel lekker Het geeft vrij specifiek maak aan het brood of aan gebakjes... of aan goedjes. Ja. Uh, dus, dus dat is dus, beter uh, dan in ja. Nederland? Maar wat is, nou, ja, op, wat is nou in Nederland... of het bijvoorbeeld dan in Oostenrijk echt veel beter... Uh, dan, uh, uh, dan in Slowakije? Um, het is meer... De, de, de, de, de, de, het algemene aanbod. Okay. Eerlijk gezegd. Leid, het, nou ja, het komt ook omdat het meer lijkt... op wat ik gewend ben vanuit Nederland. Ja. Um, want Oostenrijk is natuurlijk niet zo heel anders... dan Nederland qua aanbod. Um, en um, ja, qua prijs krijg je gewoon betere groenten, zeg maar, voor dezelfde prijs. Mm. Ja. Um, dus, of, of beter fruit, zeg maar, beter kwaliteit fruit. Dus de kwaliteit is gewoon iets beter um, voor wat je ervoor betaalt. Ja, nou ja, ja. Je, je geeft nu misschien al een, een oorzaak van het onderwerp waar we het zo over gaan hebben. We gaan het namelijk zo over overgewicht hebben. <laughs> ja, <inderdaad. laughs> Alfred, in Chili heb jij ook zulke voorbeelden gevonden? Ja, ik heb er wel wat. Uh, misschien moeten we eens beginnen over yoghurt. Ja, want dat is namelijk iets. Jij uh, eet elke ochtend yoghurt. En um, dat is lastig is Chili. Ja, nou, ik zal het je sterker vertellen. Ik ben bepaald geen ochtendmens. Dus uh, daar moet zelfs mijn vrouw steeds aan wennen. Als ik s ochtends opsta, dan wil ik gewoon een, een douche, een kop thee en een bakje yoghurt. Ja, ja. en als je hier... Uh, die, die grote supermarkt die binnenloopt... Uh, dan heb je een, een heel gangpad... met, uh, met yoghurt en aanverwante zaken. Dus dan zou je denken, nou, dan zit je wel goed. En als je vervolgens goed kijkt... dan, dan nou, laten we zeggen... dat er 300 varianten zijn. Zo. Dan heb je een aantal varianten... met uh, vanille, uh, aardbei, pruim... allerlei soorten fruit... Uh, met, met allerlei toegevoegde, weet ik het niet allemaal. Omega 3, omega 6, extra calcium, mm -hmm. vitamine D. Heerlijk. Nou, dan ga je heel goed je best doen. En dan kom je in het hoekje, kom je de niet-smaak uh, yoghurt tegen. Gewoon de yoghurt-smaak yoghurt. En dan is waarschijnlijk van die tien producten zijn er ongeveer 8, en die hebben daar uh, suiker in. Dus dat is yoghurt met veel suiker. Mm -hmm. Echt meer zoet. Categorie, uh, mijn glazuur breekt ervan. Ja. Dan blijven er nog ongeveer uh, twee over. En die zijn dan uh, light. Dus die hebben geen suiker. Die hebben dan in plaats van zoetstof erin. Wow. <laughs> en die zijn dus net zo zoet. Maar uh, dat schijnen ze dan gezonder te vinden. Nou, en, en, en ik weet ondertussen dat tussen drie supermarkten in... dat als ik geluk heb, dat ik nog met enige regelmaat één merk kan vinden... wat gewoon yoghurt is, die ook als yoghurt smaakt. Maar zijn, zijn die chilenen dan zulke zoete kouden? Ja, ongelooflijk. Alles is hier zoet. Extra zoet, dubbelgezoet. Dus dat geldt niet alleen voor de yoghurt. Dat is ook bijvoorbeeld uh, vruchtensap. Oh, ja? uh, in, in Nederland koop je, een, koop je een pak vruchtensap. En dan moet je altijd goed kijken dat je, dat je het sap hebt en niet de nectar. Want daar zit gewoon helft water in. Ja. Nou, daarvan dacht ik als zuinige Nederlander dan altijd. Van nou Dat doe ik thuis zelf wel. En uh, nou, dat komt hier wel van pas. Want hier koop je een, een fles vruchtensap. En dat is een soort, ja, soort ingedikt, uitgekookt sap of iets dergelijks. Dus uh, voor mij is dat nou ja, ongeveer 10% in een, in een glas gooien als een soort limonade. En daarbovenop dan uh, 90% nog water. En dan vind ik het goed te drinken. Dan vind ik het zoals ik het in Nederland gewend ben. Ja. En de grote grap is: de gemiddelde Chiré hier, die pakt een glas, die schenkt het vol. En die drinkt het ook zo leeg. Dus eigenlijk, als er tandartsen luisteren, gaan er uh, chili toe. Ja, nou dan zal het wel zo zijn dat je per behandeling iets minder krijgt dan, uh, ja. dan in Nederland. Uh, het kan als zijn die iets goedkoper, maar volgens mij maak je dat in volume meer dan goed. Ja, je moet in massa denken, hè, in dit soort dingen. Ja, ja, ja. Um, nou ja. goed, we ga, we, dat is misschien ook het linkje naar de, het volgende onderwerp straks, overgewicht, al dat suiker. Maar heb je nog een voorbeeld van een product dat er heel anders uitziet of zo dan uh, in Nederland? Ja, nou ja, zoals wel in veel meer andere landen uh, is het wel zo dat groente en fruit ten eerste hier gewoon meer smaak heeft. Er wordt al gezegd dat je in Nederland heb je een soort uh, uh, waterbom hebt die ook een beetje naar tomaat smaakt. Ja. En, en hier smaakt je tomaat ook nog echt naar tomaat. Oh, dat is ook goed. Maar wat ik uh, het, het meest bijzondere vind is dat hier uh, het, het, de groente en het fruit ook gewoon nog veel groter is. Dus uh, ik heb het, uh, uit, uit Nederland uh, had ik dan wat recepten mee. Ik ben uh, van het koken. Maar niet echt dat ik een heel eigen receptenboek heb gemaakt. Dus mm -hmm. ja. Ik kijk vaak even op internet. Hoe zat het ook alweer? Maar ja, als ik dat hier uh, het Nederlandse recept gewoon ga koken... met de producten die ik hier heb... dan, dan gaat er iets toch niet goed. Als, als er in Nederland in het recept uh, vier uien staan... dan betekent dat hier één ui. Want oh. ten eerste, hij, uh, hij smaakt sterker. Maar hij is ook uh, toch wel... Zo, drie keer zo groot ongeveer. <laughs> dus je zit alleen maar om te rekenen. Niet, niet in euro's, uh, maar in, in groenten? Precies, ja. Twee ja. uien is, uh, is, is drie kwart ui. En nou ja, zo zijn er nog wel wat, uh, wat groenten, die, uh, zoals de courgette ook, die zijn weer ook gewoon een voorstuk groter. Ja. Dus ja, je, je zit vaak een beetje te zoeken. Als er het, als het dan staat één kilo aardappelen, dan komt het goed. Ja. Maar als er staat vier aardappels, ja, dan moet je toch weer even nadenken hoe groot een aardappel ook alweer was in Nederland. Ja, ja, ja. Goh, ja. Wat de problemen met dat boodschappen doen. Zijn er meer van dit soort problemen? Ja, er is één heel leuk dingetje. Wat, wat eigenlijk voor mensen die al langer in Chili wonen uh, altijd wel lachen is met nieuwe Nederlanders die hier aankomen. En dat is het bronwater. Dus dat, die, die flessen water, uh, nou ja, je, je kent ze. Rode dop, blauwe dop. Ja. Rooie dop is uh, met, met koolzuur. Zeker. En blauw is uh, zonder koolzuur. Mm -hmm. Ja, zie je, het is dus precies andersom. <laughs> de, de flessen met de rode dop uh, hebben geen uh, koolzuur, en de flessen met de blauwe dop wel. Dus, maar dat is om Nederlanders dat, te pesten. Iedere Nederlander? Dat denk ik wel. Ja. Oh. <laughs> maar <laughs> iedere Nederlander die hier komt, die heeft volgens mij meegemaakt dat hij uh, veel dorst heeft. Het is dus natuurlijk ook een warm land, droog klimaat. Ja. Dus dan pak je enthousiast uh, zo'n flesje water zonder prik... en dan draai je open en nou, dan heb je je hele t-shirt nat. Want ja, je had even niet verwacht dat daar juist wel de tolse rint Ongelooflijk. En dat alleen om ons te plagen. En, um, nou zijn dit soort problemen er ook geloof ik met vlees. Niet met een, een rode of een blauwe dop, maar wel op andere gebieden. Ja, de, de meest ingewikkelde puzzel die je hier als Nederlander mag maken... is het vlees. He, want, want laten we even eerlijk zijn, om te beginnen... Het Nederlandse vlees heeft eigenlijk al hele gekke namen. Parkens Haas heeft, heeft bijvoorbeeld niks met een haas te maken. Ja. Maar dan is het eerste probleem hier... dat ze hier in Chili de koe op een hele andere manier in stukken snijden. Dus wat bij ons allemaal stuk heeft... Dat is, uh, hier zijn dat, dus dat zijn drie verschillende kuts uh, drie verschillende stukken. Mm -hmm. En andere stukken zijn voor de Chileen weer één stuk... en dat, dat heeft bij ons dan weer drie verschillende namen. Dus daar begint het al mee. Ja. En dat zijn ook nog eens, nou, natuurlijk, op geen enkele manier gewoon Spaanse vertalingen van de, van de Nederlandse naam. Nee. Dus een, een onderdeel van wat wij, uh, uh, nou, wat, wat, wat net onder de biefstuk zit, bij de koe. Dus uh, het boven Dat heet hier Pollo Ganso. Dus letterlijk vertaald pitgans. <laughs> en het is rundvlees. En, en dan heb je ook nog die haas in het Nederlands. Dus alle dieren komen voorbij, maar het is gewoon uh, rund. Ja, ja, het zijn allemaal stukken rundvlees. Uh, sommige hebben dan per ongeluk een naam die je nog een beetje begrijpt. Uh, Sobere Costellar bijvoorbeeld, dat is uh, uh, uh, het riblapje. Mm. Nou, dat heeft hier dus ook over ja, ja, de dus, dus dat is nog te herleiden. Ja. Maar, maar het grootste deel, je hebt geen idee. Nee. En, het, en het leuke is, als je er een beetje in gaat verdiepen, dan vind je ook stukjes vlees die, die ontzettend lekker zijn. En die in Nederland dus ook staan, maar die niemand kent. Oh, omdat ze gewoon alles gebruiken, meer dan wij. Blijkbaar, of, of juist dan met andere stukjes of, of stukjes die, ja, nou, die, die net even mee. vergeten zijn ofzo. Ja, ja, precies. Ja, dus uh, ja, ik, ik, ik kan iedereen aanraden, ga, ga naar je slager en vraag eens even om de, om de longhaas. Dat heet hier Entranja en dat is uh, een van de beste stukken vlees over de Chileen. Uh, okay. ja, ik kan hem absoluut aanbevelen, heerlijk. Alfred, ik schrijf mee, Pollo Ganso en de longhaas ga ik morgen kopen. Uh, we gaan het straks hebben over overgewicht, we gaan een beetje verder over eten. Eerst even tijd voor muziek. Okay. Steelers Wheel uit Paisley, Schotland. Zijn een tijdje uit elkaar geweest, maar in 2008 kwamen ze weer samen. En ze zongen voor ons, speciaal voor ons... Stuck in the Middle with You. De wereld van BNN Vara. You, time, Met Wouter Bouwman. Tijdens de dode herdenking op 4 mei... wordt in Waalsdorp jaarlijks een grote klok geluid. Deze klok wordt geluid door vrijwilliger, vrijwilligers... maar de organisatie van deze herdenking baarde deze week opzien... De dikke vrijwilligers mogen namelijk de klok niet meer luiden. Ja, overgewicht. We moeten er allemaal voor oppassen. Een handig steuntje in de rug is natuurlijk een hardloop-app... op je mobiele telefoon. Maar daar denkt cabaretier René van Meurs anders over. Ken je die types die dan gaan hardlopen met een hardloop-app... en dat de app dan bijhoudt hoe hard ze gaan en hoe ver ze gaan... en hoeveel calorieën ze verbranden? En als ze thuiskomen, dan koppelt die app alles aan Facebook. Hé, hey, als je dat doet, ga eens dood, joh. Ja. Toch? Ik zit gewoon thuis een beetje te computeren. Krijg ik ineens zo ploeng. Daphne heeft net vier kilometer hard gelopen. Ja, in het Vondelpark, niet in de Gazastrook. Ja, als je dat gedaan had, Daphne, zet het op Facebook hardgelopen in de Gazastrook. Drie doden bij het startschot. Oh, hier, Toppen hier, je nu heeft Daphne hardgelopen in het Vondelpark en daarna ging ze lekker met de dinnies een cappuccino slurpen bij de Bagels and Beans. Mmm, we zijn zo crazy. Uh, het is toch... Dat je denkt, hou gewoon je bek, toch? Je ja, weet dat zij in die badkamer gestaan heeft. De Runkeeper-app heeft opgestart. En dan, voordat ik ga rennen, dan kies ik eerst even de Deep House playlist. Ja, yeah, dat vind ik zo lekker. Daar ik, ik, oh, kan ik zo lekker op rennen, jongen. Als ik dan, dan kies ik de Deep House playlist. En als ik dan ga rennen, dan bounce mijn boobs op de beats van de Deep House. Vind ik zo heerlijk. En um, dan ga ik dus rennen. En hou deze app bij hoe hard ik ga. En hoe ver ik ga. En hoeveel calorieën ik verbrand. En als ik terugkom, dan plot Google Maps zo'n prachtig rondje op mijn Facebook. En dan krijg ik likes en likes en likes. En dan gaan de mensen reageren. Dan gaan ze dingen zeggen als wauw, Daphne, moet je kijken heb je lopen rennen als een soort jonge hinde met je manen wapperend in de wind van het vondelpark. En dan krijg ik nog meer likes en ik hoop echt zo dat mijn ene Australische vriendin ook reageert. Want zij reageert altijd in het Engels en dat makes me so much more interesting. Ja, want zij zegt dat altijd ding als, wow Daphne, look at you. You've been running like a soort jonge hinde with your manen wappering in the wind of the vondelpark. En dan krijg ik nog meer likes en nog meer likes. En misschien doet iemand wel verbluft, verbluft. En oh my lord, ik zweer het jongen: al die aandacht die compenseert dan het gebrek aan vaderliefde. Ja, Daphne is mijn ex trouwens. Daphne met ph, omdat het zo'n zuur wijf is. Ja, we zijn een klein beetje uh, de verkeerde kant op gegaan, maar we gaan het dus hebben over overgewicht. Is hier een simpele verklaring voor en wat wordt er in het buitenland aan gedaan? Jasperini, je zei net al dat de kwaliteit van fruit en groente niet heel hoog is in uh, Slowakije. Is dat dan ook meteen de belangrijkste reden van dat overgewicht? Um, nou, nah, het heeft wel meer. Uh, het is wel een probleem ook niet een heel veel groter probleem dan andere landen in Europa. Hoewel wel bijvoorbeeld de levensverwachting hier echt lager ligt. Mm -hmm. Maar eerlijk gezegd denk ik dat dat meer te maken heeft... met de kwaliteit van de zorg, waar we het ook al eens eerder over gehad ja. hebben. En de toegankelijkheid van, van goede zorg. Uh, overwit speelt daar natuurlijk ook rol bij roken, alcohol, alcohol gebruiken. Hebben we het ook over gehad? Hebben het ook over gehad, ja, dat is ook een ding. Um, ja, en wat, het, wat ik persoonlijk denk, wat hier omdat het zo anders is dan in Nederland. Maar goed, in Nederland is het, is het um, overgewicht ook echt een probleem volgens mij. Um, is dat je hier, je luncht hier warm. Um, dat is uh, heel veel landen in de wereld zo. Of eigenlijk, volgens mij is bijna in alle landen van de wereld zo behalve in Nederland. Maar iedereen warm, uh, luncht warm. En wat het is, um, vanuit oudsher, eigenlijk vanuit communisme, kreeg je... Uh, van, je, van de overheid een lunchbon... om warm te kunnen lunchen. Want je had recht op een, één warme maaltijd per dag. En dat, dat, dat verzorgde de, de, de overheid. En dat is altijd soep. Uh, altijd soep, iedere dag tijdens lunch. En dan nog uh, iets, van, nou ja, iets warms erbij. Weet ik veel, rijst met groeten en vlees... Nou, Nee. Dus het is best wel een maaltijd. Ja. Um, zeker als je het met onze uh, toch wel kadige lunchcultuur vergelijkt. Met die broodje kaas. Um, en wat natuurlijk vroeger was: had je gewoon de, de, de algemene kantines, uh, zeg maar. Waar iedereen dan ook lunchte. Maar ja, sind, sinds het kapitalisme hier is, de grenzen open zijn. zitten natuurlijk alle fast-foodketens hier ook gewoon. En um, eigenlijk gaat iedereen. Het kantoor ook uit om te lunchen... tussen de middag. Okay. En die gaan... Naar, um, ja, naar lunchplekken. Dat zijn vooral... Uh, in winkelcentra, van die foodcourts... in winkelcentra. Mm -hmm. um, en daar haalt nou, daar iedereen waar die dan zin in heeft. En dat is toch ook wel... veel fastfood. Niet alleen maar... je ziet ook echt salade, barren en sushi, barren en okay. dat soort dingen. Okay. Maar ja, er is ook wel... toch wel veel fastfood. En wat... Um, uh, wat grappig is, die lunchbonnen die ze vroeger kregen, die krijgen ze nog steeds. Uh, nog huh? steeds, ja, echt bijzonder. Ja. Nog steeds geeft de overheid iedere werknemer 2,20 euro uh, om te lunchen per dag. En uh, het bedrijf, zeg maar de werkgever, die mag dat dan nog belastingvrij aanvullen tot, ik geloof, 3,40 euro of iets dergelijks. Uh, hmm. En iedereen krijgt dat dus, dat hè? Is en er zijn ook. Ja, grappig hè. Er zijn heel veel bedrijven die nog werken echt met van die ouderwetse bonnetjes. <laughs> um, en dat is ja, best wel een hele administratie om die bonnetjes. Dan moet iedere op naam, moet iedereen een stapeltje krijgen iedere week. En, um, en, dat, nee, en dus nu hebben ze zelfs, uh, uh, zeg maar als innovatie, dat je een soort creditcard krijgt. En die wordt dan opgewaardeerd iedere um, week. Voor je, ja, je nieuwe lunchgeld komt daar dan op te staan. En het staat hier ook als je bijvoorbeeld factures bekijkt. het is echt een secundaire arbeidsvoorwaarde. Als ze je lunchgeld aanvullen naar die... 3,40 of 4,40. Ja. Nou ja, wat ze kunnen ervan maken wat ze willen natuurlijk. Maar er zit een, inderdaad belastingvrij. Maximum aan. Nou ja, en daarvan gaat... Je kunt er ook boodschappen mee doen afguns. Je kunt het ook gebruiken om in de supermarkt mee te betalen. Ja. Maar de ja, meesten gaan er dus mee lunchen. Ja, ja en dan ja, is, het net als in, is het net als in Nederland. Weet je, een salade kost gewoon uh, 6, 6 euro. Oh ja, voor 3,40 kun je prima een frietje met halen, zeg maar. Ja. Dus, het is, dus daar ja, er zit ook niet zo heel veel uh, prikkel in. Het, het, werkt, het werkt een beetje tegen het idee van de overheid in, eigenlijk. Ze verwachten misschien dat mm. mensen dan denken: nou ja, dan, dan is een salade maar 3 euro. Maar eigenlijk denken mensen: nou, dan is mijn frietje dus gratis. Ja, ja, ja. En, en het, het oorspronkelijke idee is natuurlijk zo, inderdaad, vanuit het communisme ingegeven: van nou, je hebt, de, de, de overheid zorgt voor jou, dus die zorgt voor jou dat jij een warme maaltijd krijgt iedere dag. Maar ja, die tijd is natuurlijk al lang voorbij. Het is natuurlijk best wel. Een, Ouderwets iets dat, dat de overheid je, je, je lunchbonnen geeft, zeg maar. Van dat ze dan ook echt nog in een bonnetjesvorm komen. Ja, um, ja en, en daardoor gaan, gaat dus iedereen nog steeds inderdaad buiten de lu deur lunchen. Niemand neemt zijn eigen lunch mee van huis. Um, uh, ja, en dan kom je dus toch altijd een iets, denk ik persoonlijk, iets ongezondere uh, keuzes uit um, daarvoor. Ja. Dus ja, nogmaals, ja. het zal niet het de, of noemen we noemen de oorzaak zijn, maar ik denk wel, ja, het is, het is wel, ik vind het wel opvallend. En tussen de middenachter, je kunt ook echt meer naar binnen, dan is het echt rammetje vol, <laughs> al die foodcourts. Ongelooflijk. Maar, nou, in Slowakije ja. hebben ze dus nog gewoon voedselbonnen. Dat, uh, ja, ja, het, is, het is bizar, maar het, het is dus zo. Ja, voor de lunch. Uh, ja, voor, de lunch ja. voor de lunch. Nou, lekker. Nou, kunnen wij ook naartoe? Misschien, misschien is het niet zo'n goed idee. Met het oog op uh, overgewicht. Ja. Uh, Jasprine, dankjewel. Fijn dat we je zo even mochten bellen. Graag gedaan. Ja, Alfred, je maakte net zelf al het bruggetje. Overal zit suiker in in Chili. Is dat dan ook de uh, grootste reden van het overgewicht daar? Dat, dat denk ik wel. Het is inderdaad suiker. En het is vet. En, en beide zijn hier uh, al aanwezig. Ja, hoe, hoe zit het dan? Heb je, heb je een, een cijfer voor ons? Dat is altijd lekker. Ja, nou ja, overgewicht uh, 75% procent van de volwassenen. Dus drie of vier. En uh, nog Zo, veel erger, meer dan 50%. Procent, ja, ja. En, en nog veel erger, meer dan 50% procent van de kinderen van zes jaar. Zo, dat is echt een, een bizar aantal. Ja, dat, dat is echt niet goed. Nou ja, dat, dat komt dus inderdaad ook hè, door wat je, wat je hier in de supermarkten ziet. Aan de ene kant heb je dus die, die prachtige grote ui, maar uh, ongeschild, ongesnipperd. Uh, en, en aan de andere kant heb je dan de, ja, hoe, hoe zou je het in het Nederlands moeten noemen? De, de extreem bewerkte voedsel. Dus helemaal uh, processed. Ja. Uh, saus met, met, met. Nou ja, die, die typische pasta saus die je waarschijnlijk ook wel kent. Een beetje kantig aan. een bol staan van, uh, van het. Ja, precies. Ja. En, en, en bol van, de, van het vet en van de suiker. Ja. Is een, maar wat je hier bijvoorbeeld ook ziet, is uh, die, die, die zakjes chips. Hè, dus, dus in plaats van een grote zak met, met chips, heb je dan zo'n zo grote zak met allemaal van die kleine zakjes erin. Dus, dus nou ja, ja. op het moment dat een kind even. Uh, even gaat zeuren of, of, of er veel lawaai maakt, dan, uh, dan heb je altijd wel iets bij de hand. En dan, uh, dan stopt hij dat maar in zijn mond en is hij stil. Dat is een beetje mijn beeld erbij. Maar maken de Chilenen zich geen zorgen hierover? Ja, uh, ondertussen gelukkig wel. Ik moet zeggen, de, de, of de gemiddelde Chileen hier nou echt dagelijks over nadenkt, weet ik niet. Maar uh, wij hebben uh, de afgelopen vier jaar een president gehad... die uh, min of meer toevallig opgeleid is als kinderarts. Oh, nou ja, dus met name het overgewicht bij kinderen en, en wat het allemaal uh, met een kind doet. Mm -hmm. Ja, dat was voor haar natuurlijk, dat ging haar echt aan het hart. Ja, dat snap ik. En de afgelopen, vier, ja, dus, dus ongeveer vier jaar geleden zijn ze ermee begonnen... en toen hebben ze er een onwijs uh, strikte wet uh, hebben ze voorbereid en hebben ze erin gegooid. Mm -hmm. Ja, en, en het lijkt erop dat uh, daarmee toch wel uh, nu de goede kant op gaat. Maar wat is een onwijs uh, strikte wet? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het is een serie van maatregelen. En het begint eigenlijk vrij normaal. Namelijk, alle producten die in de supermarkt staan... en alles wat verder als voedsel hier verkocht wordt... daar zitten dan van die labeltjes op. Dus hoog in suiker, hoog in vet, hoog in calorieën. Dat van die zwarte waarschuwingstickertjes. Nou, over het algemeen werkt dat niet zo goed. Meestal is dat voor volwassenen ook nog wel een reden om te zeggen... van, ik ga eens even goed kijken waar de meeste stickers op zitten... want dat zal wel het lekkerst zijn... Uh, maar het leuke is dat, dat ze hier daar een tweede maatregel bij bedacht hebben... Mm -hmm. dat is namelijk die verpakkingen waar die stickers op zitten... die mogen niet op scholen verkocht worden en ook niet vlakbij scholen... die mogen ook niet in de keuken van zo'n school verwerkt worden in de schoollunch... Mm -hmm. en kinderen mogen producten met dat soort labels ook niet meenemen naar school. <laughs> He, dus als jij je kind een, uh, een Snickers meegeeft of iets dergelijks... Ja. en uh, die, die pakt dat uh, in school uit zijn lunchbakje... Die ja, wordt, dan, dan uh, krijgt hij een preek van de juf en dan wordt het afgepakt. Oh, dat is wel heel streng. Ja, maar het effect daarvan is echt fantastisch. Want, want wat je dus ziet is dat je in supermarkten... Uh, uh, ouders aan het, aan het winkelen zijn met hun kinderen... en dat die ouders wat in het karretje gooien... Mm -hmm. en dat het kind tegen de ouders zegt... ja, maar mama, dat mag niet hoor, dat, dat mag ik niet mee naar school... dat ja. mag niet van de juf... Ja, dat is precies wat je wil. Maar ik kan me ook voorstellen dat de, de, de, de producenten van al die voedingsmiddelen... daar niet heel blij mee zijn. Nee, en, en helemaal niet. Want, want dit zijn twee van de maatregelen. De, de derde maatregel is nog dat uh, al die producten... niet meer geadverteerd mogen worden op televisie. Uh, op uren dat kinderen kunnen kijken. Dus mm -hmm. geen enkel programma. En uh, wat een boel mensen ook wel aan hart gaat... Is dat er helemaal geen uh, cartoonfiguren meer op, op verpakkingen mogen? Ah. He, dus, dus geen Bob de Bouwer koekjes, ja. maar zelfs ook niet de, de, de tijger van de Kerloks of, of een haan of het is ook alweer. Dat is allemaal af. En zelfs kinder eieren mogen niet meer verkocht worden. Nou, natuurlijk was daar een, een, een behoorlijke lobby uh, die daar tegen ging. En dat was ook fors. Die, die, die fabrikanten hebben een, een, een complete reclamecampagne gelanceerd en daar waren dan uh, bekende acteurs en sportshelden uit Chili die dan een soort dienblad hadden, ja. waarop een aantal producten stonden, waar dus dan nu zo'n label op moet, mm -hmm. en die dan op de tv gingen uitleggen van kijk, dit heeft mijn moeder, uh, koopte dit altijd voor mij, dit, dit heb ik als kind altijd gegeten. Ja, op het gevoel. En nu gaat de Chileense regering zeggen dat het slecht voor mij is. Ja. Dus ja, dat was, een, uh, dat was een goede campagne, dachten ja. zij. Maar dat werd vervolgens echt aan alle kanten belachelijk gemaakt. En een aantal bekende Chilenen... die dan ook echt voorvechter waren van, uh, van gezondheid en gezond eten... Mm -hmm. ja, die hebben een soort tegencampagne gestart. Dus op een gegeven moment was er, een, uh, was er ook een commercial tv... van, van een uh, bekende Chileense acteur... die dat een beetje naspeelde met, uh, met iets wat dan op cocaïne leek. Die zegt, ja, ik eet dit al zo lang... En nu gaan ze ineens vertellen dat het slecht voor hem is? Ja. Dat valt hartstikke mee, joh. Ja. Dus ja, binnen, binnen twee weken was die, was die campagne zover belachelijk gemaakt... dat hij weer van de buis was. Mm -hmm. En vervolgens is die wet de, uh, met een noodgang doorgedrukt. Ja. Dus ja, op, op dit moment is het goed. Nou, we kunnen en dan in ieder geval... Is wel zo ja. Dat, ja, je zou denken dat het nu dus goed is. Maar uh, er zit nu een nieuwe president... En die heeft al gezegd van nou, moet het nog maar eens goed naar die wet kijken. Oh. En er lopen rechtszaken de, de, om, om toch maar de en eieren weer verkocht te krijgen. Dus nou, we gaan kijken of het zo blijft. Maar ja. tot nu toe zitten we goed. Het klinkt inderdaad als een goed gelukt overheidsproject... maar we gaan het nu nog even hebben over mislukte overheidsprojecten in Chili. De wereld van BNN Vara. Met Wouter Bouwman. Ja, want je kunt het bijna niet gemist hebben deze week. De provincie Friesland bedacht een revolutionair plan. Als je precies 60 km per uur rijdt... hoor je namelijk het Friese volkslied... op de eerste zingende autoweg ter wereld. Maar niet iedereen was daar zo enthousiast over. Slapen kun je niet meer. 24 uur per dag heb je dit geluid. We kregen een, uh, vrijdag een briefje in de bus dat er een proefstrook geplaatst zou worden, een ribbelmarkering. Zodat de automobilisten gewaarschuwd konden worden op hun afwijkend gedrag. Maar er stond niet bij dat het dus een zingende weg zou worden. En dat is heel leuk hoor. Twee keer, drie keer, maar niet 24 uur per dag. Het werkt ook nog eens een keer aanwezig. Het is de bedoeling om langzaam te rijden, maar men rijdt. Uh, veel en veel harder eroverheen om daar idiote geluiden te creëren. Dat zijn nu automobilisten die gaan achter te rijden om het nog een keer te kunnen horen. En ik denk dat niemand echt helemaal door had uh, hoe het geluid uiteindelijk uit zou pakken. Deze mensen hebben vanochtend laten weten dat ze hier heel ongelukkig mee zijn. En ik vind dat wij ons als provincie als gasten in de streek moeten gedragen. En dat betekent dat uh, ja, aan dit feestje ook een eind moet komen. Ja, en zo sluit de zingende weg al na een paar dagen. Kosten 80.000 euro. Dit soort projecten die kennen ze vast ook wel in het buitenland. Welke mislukte plannen zijn de afgelopen tijd daar uitgevoerd? Wat was er zo slecht aan? En hoeveel geld heeft het gekost? Alfred, we hebben nog heel even... we gaan het hebben over echte grote mislukkingen. Kennen ze die ook in Chili? Absoluut. Ja, we moeten het in ieder geval eens even over de metro hebben. Dat is toch wel uh, uh, de bekendste mislukking, wat mij betreft. Een soort Noord-Zuidlijn of nog erger? Ja, wat mij betreft nog erger. Nee, ik, uh, Santiago is een grote stad. En je kent een paar belangrijke wijken. En die wijken liggen eigenlijk oost-west aan elkaar vast. Mm. Dus er is een, een, een metrolijn die dan ook uh, oost-west loopt. De, dat ding heet ook Lijn 1. En nou, dat is ook gewoon de allerbelangrijkste lijn. En die staat dus ook elke dag. Die, die overstroomt, compleet. Mm -hmm. Dus uh, als je daar op, op, op, juist op het verkeerde moment uh, staat en je wil die metro in, dan sta je eigenlijk buiten het metrostation. Dus, dus op straatniveau, bij de tram in de rij. En dan staat er een rij die de trappen afgaat, die perron opgaat, het hele perron staat vol. Nou En dan met elke metro je langskomt, kunnen zich ongeveer twintig mensen nog uh, in een volle metro burmen. Mm -hmm. Dus ja dat, dat, nou ja, dat zei dan zo. Hè? Dat is dan ook de daar aan toe. Ja. Nou, net hebben ze dus bedacht dat ze lijn 3 en lijn 6 die hebben ze dit jaar geopend, of vorig jaar. Ja. En die sluiten dus allebei aan op lijn 1. Dus daarmee zijn er nu nog meer wijken. die allemaal aangesloten zijn op die lijn 1. Ja, dat kan niet goed gaan. Dus je moet je voorstellen: je, st nee, je stapt uit het metrostation. en je kunt natuurlijk die lijn 3 lijn of lijn 6 prima in. Maar vervolgens de je in die metro. En, en nou, die metros gaan achter elkaar. en die mensen willen allemaal op hetzelfde station uitstappen. en overstappen op die ja. lijn 1. Dus jij staat daar in de metro en de deur gaat open. En het perron waar jij op moet staat gewoon helemaal vol... met mensen die ook aan het wachten zijn. Dus je kunt er gewoon fysiek niet uit. Dus ja, de deuren gaan weer dicht. metro rijdt verder. En jij komt ergens in een wijk uit waar je helemaal niet wil zijn. Oh, wat erg. Ja, ja, de, ja, dus, de, de, ja. de ramp. Ja, ja dus, uh, ze hebben nu een parallellijn gepland. Mm. Dus er dus moet een lijn parallel aan lijn 1 komen. Oh, nou, er komt een, een oplossing. Er dan moeten die stations... Ja, er komt een oplossing. Keurig gepland. Maar als alles goed gaat... dan is hij in 2028 klaar. Oh, nog maar nou, tien jaar. Dat niet. <laughs> ja, Als het mee zit. Ja. Als, het goed, als het allemaal goed komt. Wauw. Nog tien jaar met deze chaos. Ja, verschrikkelijk. Ga je dat volhouden? Ik uh, probeer zoveel mogelijk... Uh, uh, bij de metro weg te blijven... op het moment dat het spitsuur is. Ja, ja jij En op de fiets. Uh, nou, aangezien ik thuis werk... Uh, ja, precies. Lekker fietsen. Ja, ja. We moeten het ook nog even kort hebben over de uh, hoogste toren van Zuid-Amerika. Want daar wilde je het ook nog even over hebben. Ja, Costanera Center. Ook een prachtig voorbeeld van een mislukt project. Dat is uh, ooit gebouwd door een, uh, een Duitser die, die hier ooit uh, op zeer jonge leeftijd heen geëmigreerd is met zijn familie. Mm -hmm. En die man die laat zich erop voorstaan dat hij dat een rouwdouwer is... die zegt van ja, al die bureaucratie, al dat, al dat langzame gedoe hier... Ik ben een Duitser, ik krijg het voor elkaar, ik ga het gewoon doen. Nou, nou die wilde de hoogste toren van Zuid-Amerika neerzetten en die heeft hij dus ook neergezet. Nou, Daar wilde hij ook een hele mooie plek voor hebben. Dus een hotspot midden in Santiago, prachtige plek, midden op het verkeersplein. En dat ding, dat staat er. 1 miljard geïnvesteerd en, en stug doorgebouwd nou, en hij was af. Klinkt niet als een mislukking, Alfred? Nee, maar uh, je hebt ook vergunningen hier nodig. En een van de vergunningen die je nodig hebt is voor de, de infrastructuur. Is dus dat jij er ook een beetje voor zorgt als je zo'n groot ding neerzet. Ik bedoel, 70.000 vierkante meter kantoren. Ja, daar gaan dus ook allemaal mensen met de auto of, of met de metro waar we nou naartoe moeten. Ja. Dus ja, daar heb je een, een, een permit voor nodig, hè, een vergunning. Dat was hij even en vergeten. die had hij dus nog niet geregeld. Nou ja, hij had hem wel ingediend, maar dat duurde allemaal zo lang. En daar kon hij toch niet op wachten. Dus vervolgens uh, stond, dat, stond die hele toren jaren leeg... omdat die vergunningen er niet waren, het mocht dus niet open. Daarna was het crisis, Er dus stond die nog steeds leeg. En nu is de crisis dan voorbij, begint het een beetje vol te lopen. Nou, en nu blijkt dus waar die vergunningen voor nodig waren... want het staat daar hartstikke vast. Alleen maar files. Ja, en mensen zeggen nu ook, waarom zou ik daar nou gaan huren? Daar, daar kun je niet eens komen, zochtens. Oh god, 70.000 vierkante meter, dus aan werkruimte. Maar niemand kan er komen. Ongelooflijk, ja. En, en het leuke is, er is wel een meterstation gepland op die parallellijn. Oh. Maar ja, zoals we al zeiden, <laughs> over een jaar of tien hebben we de oplossing. Over een jaar of tien. En dan zit hij met de verouderde uh, werktoren, die Duitser. Precies, waar, waar 1 miljard al in geïnvesteerd is. Ja, maar ja. laten we eerlijk zijn hoor, het is, het is een prachtige hoge toren. En, en ja, het is mooi om naar te kijken. Hij zal er vast ook trots op zijn. Maar dat is voor 1 miljard eh, wel een beetje een dure grap. Zijn de Chilenen er ook trots op? Op zo'n zo mooie uh, toren die boven de stad uit torent, letterlijk? Ik denk het wel. Aan de andere kant uh, is het ook uh, de, de onderste verdieping die dan wel gebruikt is, is een grote shoppingmall. Mm -hmm. En dat is wel een beetje het symbool van het van het kapitalisme hier in Chili. Ja. Dus uh, die toren, dat was laatst ook een prachtige documentaire van, uh, van Stef Diemans op de Nederlandse televisie. Mm -hmm. Is ook een beetje het symbool van mensen die, uh, nou, die zichzelf in, in de kapitalistische sfeer zo in de problemen werken, dat ze daar dan maar van afspringen. No, ja. Dus ja. Uh, een Beetje dubbel. Hij heeft twee kanten, die toren. Uh, Alfred, dank, dank dat we je mochten bellen uh, vanuit Chili. En uh, hopelijk tot snel. Tot snel. Dankjewel, je Dit was hem alweer, het eerste uur van een reis rondom de wereld. Uh, maar we zijn natuurlijk pas halverwege. We gaan even de benen strekken, slokje water nemen. En dan trekken we straks rustig verder. We gaan namelijk reizen naar Indonesië en Zwitserland. Natuurlijk allemaal pas na het nieuws van twee uur. Ik hoor je zo...